1 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Europese sancties tegen mevrouw Assad. De Fiat neemt miljoenen illegale sigaretten in beslag. En plan om Selexis-boekwinkels open te houden. Veel zon vanmiddag, weinig wind, het wordt in het noorden een graad of 15... maar in het binnenland wordt het 18 tot 20 graden. Morgen ook vrij zonnig, later wel wat meer hoge bewolking... en gemiddelde graad of 15 en namorgen blijft het fraai lente weer. De Europese Unie heeft sancties afgekondigd... tegen de vrouw van de Syrische president Assad, Asma al-Assad. Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben dat vanochtend besloten. Correspondent Sander van Hoorn, uh, ja Sander, om wat voor sancties gaat dat? Het gaat om uh, reis- en handelsbeperkingen. Die reisbeperkingen, ze mag dus niet meer uh, naar landen binnen de Europese Unie, alhoewel... Uh, Groot-Brittannië heeft meteen al het voorbehoud gemaakt dat ze haar moeilijk kunnen weigeren. Dus ze is opgegroeid in uh, Engeland en haar ouders wonen daar ook nog steeds. En voor de rest gaat het dus om, uh, om handelsbeperkingen. Het moet minder makkelijk worden gemaakt om uh, te doen wat we gezien hebben in de e-mails van haar... die een uh, tijdje geleden zijn uitgelekt. Dat ze gewoon overal dingen vandaan kocht en dingen bestelde op iTunes. Nou ja, dat moet allemaal moeilijker gemaakt worden binnen Europa. En betekent dat ook dat iTunes bijvoorbeeld dan strafbaar wordt? Of, of, of Amazon? Of... Ja, weet je, het lastige is, uh, je weet natuurlijk niet, uh, die bedrijven die zijn in Amerika gevestigd. Andere bedrijven zijn weer uh, helemaal buiten Europa en Amerika uh, gevestigd. Ze zou bijvoorbeeld hier in Libanon, waar ik zit, zou ze zo iemand in kunnen schakelen die uh, dingen voor haar koopt en dan vervolgens de grens overrijdt. Dus het heeft een hoge symbolische waarde om haar op die lijst te zetten. Maar goed, mevrouw Assad is dus ook in beeld van de, de Europese Unie gekomen. Denk je dat ze onder de indruk zal zijn van die sancties? Nee, nogmaals, het is symbolisch. Uh, alles wat haar hartje begeert, zal ze linksom of rechtsom toch nog wel kunnen krijgen. Bovendien weten we niet of haar geld nog altijd in Syrië is. Dan heeft ze wel een probleem, want het bankaire verkeer met het buitenland... dat ligt bijvoorbeeld plat door die sancties. Maar goed, als ze geld inmiddels bijvoorbeeld uh, in Zuid-Afrika heeft... dan zou het weer heel goed uh, mogelijk zijn. Uh, onder de indruk... nee, we hebben mevrouw Assad door die mailwisselingen de afgelopen tijd leren kennen... als iemand die uh, wel degelijk weet wat er gebeurt... maar ondanks dat doorgaat met het kopen van mooie spulletjes en uh, lieve mailtjes stuurt aan degene om haar heen. Dus ik denk niet dat ze heel erg onder de indruk is. Nee, maar het signaal is maar weer eens afgegeven door de Europese Unie. Dankjewel, Sander van Hoorn. De winkels van Selectis-boekhandels moeten open blijven. Dat is tenminste de inzet van de bewindvoerder. De winkels vallen op dit moment niet onder de surseance... die gisteren is verleend voor Selectis. Want die surseance geldt alleen voor de moedermaatschappij. De bewindvoerder hoopt financiers te vinden die de winkels kunnen openhouden. En mogelijk komt er een overnamekandidaat. Selectus is eigenaar van een keten van 42 boekwinkels in 17 steden. En ze hebben ook nog een internetwinkel. En tot die keten behoorden bekende boekhandels als Scheltema in Amsterdam en Broezen in Utrecht. Gisteren werd bekend dat het bedrijf uitstel van betaling heeft gekregen. Selectus heeft te weinig geld in kas om onder meer de salarissen en de winkelhuur te betalen. Dan een koning in de dag. Dat wordt dit jaar in Amsterdam allemaal anders gevierd. Voor het eerst in jaren worden grote feesten geweerd uit het centrum. En daardoor is er meer plaats voor de vrijmarkt. Burgemeester van der Laan van Amsterdam maakte de nieuwe opzet vandaag bekend. En hij legt uit wat er dit jaar anders gaat. Het allergrootste feest, dat was op het museumplein 538. Dat trok een paar honderdduizend mensen naar de stad... Dat hebben we dit jaar niet in de stad. Hopelijk volgend jaar wel in Amsterdam-Zuidoost. Uh, de andere grote feesten proberen we te spreiden en te verplaatsen van het centrum naar uh, zeg meer maar de randen van de stad. Bijvoorbeeld het Olympisch Stadion, uh, het Java-eiland en uh, Eerzeem in Amsterdam-Noord. En dat alles om de binnenstad uh, te ontlasten en daar weer gewoon uh, een, een leuker, maar ook een veiliger uh, feest te hebben. Want het werd allemaal te druk en te veel met, met bijvoorbeeld drank ook, hè? Dat, dat was inderdaad het punt. Uh, het is gegroeid naar 800.000 mensen... die uiteindelijk toch allemaal vooral in de binnenstad willen zijn. Ja, en die zit daar gewoon over zijn grens. En zeker aan het eind van de dag, als er dan uh, het nodige genuttigd was... Uh, dan waren er te veel mensen met te grote risico's. En dan konden onze hulpdiensten, als er wat gebeurt, uh, er ook niet meer bij komen. Dus dat was de reden. Ernstige veiligheidsrisico's, dat uh, hebben we ook al uh, gehoord. Nu die uh, feesten dus uit de binnenstad weggehouden uh, worden... ook bij die feesten zelf, uh, die dus doorgaan... daar worden ook weer maatregelen bij uh, genomen. Welke zijn dat? Nou, als het uh, dan wat grotere feesten zijn... zoals bijvoorbeeld een dancefeest in het Oosterpark... dan moeten we er wel rekening mee houden dat er uh, een maximum capaciteit is. En daarom gaat het veelal dan met kaartverkoop... Uh, zodat dat van tevoren bekend is wie er komt en er ook een grens uh, gesteld kan worden. Maar dat is alleen bij de grotere feesten. Het is fijn, toch wel goed om even tegen u te zeggen... dat uh, uiteindelijk hebben we net zoveel evenementen als vorig jaar... maar ze zijn kleinschaliger uh, en ze zijn beter gespreid. Het gaat om, ik geloof, 225 vergunningen die we hebben verstrekt. Vorig jaar was ook de toeloop van uh, die enorme massa mensen... naar Amsterdam op Koninginnedag een probleem. Zijn daar nog speciale nieuwe voorzieningen in getroffen? Ja, dat is een goed. Punt, uh, meneer Van der Put, we hebben zelfs een keer in 2004 uit hoofd afgezegd... ...veel te veel mensen bij het Centraal Station gehad. En wat we nu uh, de komende weken zullen doen is mensen oproepen... ...om, uh, als ze Amsterdam uh, uh, kiezen als de stad om Koninginnedag te vieren... ...zijn ze van harte welkom, maar graag komen en gaan via Station Zuid. Dat, dat zou ons enorm helpen bij de, de spreiding van de mensen... En het uh, alles in goede banen kunnen leiden. Burgemeester van der Laan van Amsterdam over Koninginnedag. In Friesland worden vanaf maandag geen kievietseieren meer geraapt. Het wettelijk kwotum zit nog niet vol. Maar door het warme voorjaar zijn de boeren al klaar met het voorbewerken van hun land. En de Bond van Friese Vogelwachten begint daarom met het zichtbaar maken van de nesten. Nou, wat wij doen is dat wij de nesten markeren, zodat uh, die nesten niet worden uitgemaakt door de boer zodat ze rustig om dat nest heen kunnen maaien. En dat doen ze ook. Zodat het legsel behouden blijft. Dit jaar hebben mensen zo'n 3500 kiwitseieren geraapt. En het wettelijk maximum was bijna 6000. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Fiat heeft een partij van 7,3 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Die sigaretten lagen in een loods in Harderwijk. Ze waren niet voorzien van accijngegels. We hebben uh, de sigaretten in beslag genomen en we hebben vier verdachten aangehouden. En dat gaat om een uh, man uit Nunspeet en drie personen die vermoedelijk de Britse nationaliteit hebben. En als die sigaretten op de markt waren gekomen, had de belastingdienst 1,4 miljoen euro aan accijns misgelopen. De Europese ministers van Defensie hebben gisteren afgesproken... dat ze Somalische piraten ook op de kust gaan bestrijden. Minister Hillen gaf vandaag naar de ministerraad een toelichting. Aan verslaggever Marcel Bril. Meer saboteren, dus zorgen dat, uh, dat we niet alleen bewaken... de schepen die er aan het varen zijn...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 Betekent dat ook een, een andere werkwijze voor de mensen die daar aanwezig zijn? Het ja, betekent dat je natuurlijk eh, bij de meeste... als je gewoon toezicht houdt, dat zijn de schepen die meevaren... en dan heb je aan boord zo'n landingsteam dat probeert... als ze aan boord van zo'n piratenschip kunnen komen... dan moet dat piratenschip dat eerst er ook geschikt voor zijn gemaakt... of eh, die mensen daar arresteren of wat dan ook. Nu betekent dat je ook barrières eh, kunt inzetten om dit soort acties uit te voeren. Het zijn vanuit de lucht dat ze met een helikopter daar naartoe eh, worden gebracht. Het zijn via bootjes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 En, uh, dus, uh, en, en dan gaan we in de Kamer erover debatteren, debatteren hoe dat precies ingevuld gaat worden. Minister Hillen over het bestrijden van piraten. Joachim Gauck is beëdigd als nieuwe president van Duitsland. In Berlijn legde de voormalige predikant de eet af... tijdens een zitting van de beide kamers van het Duitse parlement. De 72-jarige Gauck volgt Christian Wolff op... die aftrad wegens een affaire over het aannemen van gunsten... In een toespraak zei Gauk dat Duitsland een land van sociale gerechtigheid, deelname en kansen moet zijn. Niemand mag buitenspel komen te staan, zei hij, omdat hij arm, oud of ziek is. En de nieuwe president prees zijn voorganger voor zijn inspanningen om de integratie in Duitsland te bevorderen. Allen die hier leven moeten zich hier thuis voelen, zei Gauk. Sport. Bokkieën steunen de Noije en Taketakema, die mogen weer hopen op deelname aan de Olympische Spelen, want ze keren maandag terug in de trainingsgroep van Oranje. Bondscoach Paul van As zetten ze er eerst uit in januari, want van As hoopte dat andere spelers zouden opbloeien van as toen. Als je twee grote bomen uit het bos haalt, dan gaat de zon schijnen op de kleinere en de kleinere planten en struiken en gewassen die overblijven. Die gaan heel snel groeien. En dat zei Paul van As in januari, zo dacht hij er toen over. Straks om twee uur geeft hij een toelichting op zijn besluit om takenmaanden nooie weer terug te laten komen. Hockeycoach en oud bondscoach van Oranje, dames Mark Lammers, die is wel benieuwd naar die verklaring van, van As. Ja, ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. De eerste is dat hij zo'n excuus aanbiedt dat hij het verkeerd heeft ingezien. Het tweede kan zijn dat hij zelf zegt, ja, het, het, het, het ging niet zo, uh, zoals ze wilde en ik wil een schok effect uh, creëren. Ja, dat lukt alleen als je ook echt zegt, van, luister, zij zijn ze weg. En uh, dat lukt niet als je even op de bank zit. Uh, dat kan ook een reden zijn en dat hij uh, ja, uh, dat toch terugdraait om, uh, om de jongeren ook uh, te laten groeien. Uh, dat, dat kan ook een, uh, een tactiek zijn geweest. Uh, ja, we zullen het dadelijk horen. Het is nog even gisteren, Straks om twee uur dus die persconferentie van Paul van As. En dan om drie uur beginnen de schaatsers aan de tweede dag van de wereldkampioenschappen afstanden. Sebastiaan Timmerman in Tjalf. Gaan de Nederlanders vandaag een gouden medaille winnen, Sebastiaan? Het zou zomaar kunnen, want uh, drie afstanden vandaag waar uh, de Nederlanders goed in zijn. Maar we zien ook de drie wereldkampioenen die uh, dit seizoen uh, al zijn gekomen uh, namens Nederland in actie. Stefan Groothuis rijdt namelijk de 1000 meter. Stefan Groothuis, de wereldkampioen uh, Sprint, rijdt in de laatste rit van die 1000 meter tegen Kjeld Nuis. Beiden hebben toch al wat goed te maken. Gisteren niet op het podium op de 1500 meter, stond geen enkele Nederlander op het podium. En concurrentie komt van misschien wel die wereldkampioen. Wereldkampioen van gisteren, Danny Morrison van Shawnee Davis. En misschien ook wel uit eigen land bij Hein Otterspeer vandaan. Dan de 1500 meter bij de vrouwen. Waar Irene Wust gisteren derde op de 3 kilometer en wereldkampioen allround inrijdt. In laatste rit tegen Sikova uit Rusland. topfavoriete Christine Nesbit rijdt in de laatste rit tegen Diana Valkenburg. Wust is trouwens ook op deze afstand de titelverdedigster. De derde Nederlandse dame is Linda de Vries. En dan hebben we nog de 5 kilometer bij de mannen. Dat is de enige uh, afstand waar we Sven Kamer individueel in actie gaan zien dit toernooi. Hij rijdt zondag ook mee bij de ploegenachtervolging. Maar de 5 kilometer, dat is zijn hoofddoel bij de individuele afstand. Hij rijdt in de laatste rit tegen Jan Blokhuizen. Dus of Sven Kramer weer wereldkampioen kan worden. De titel terug kan pakken die hij vorig jaar kwijtraakte. Omdat hij die niet was aan Bob de Jong. Bob de Jong is de derde Nederlander op die 5 kilometer. En dat zijn de namen die we in de gaten gaan houden. En straks, uh, u moet luisteren naar Radio 1, want uh, even op mijn computer wil meewerken. We ja hoor, extra uitzending van het Radio 1-journaal. En langs de lijn kan ik u aankondigen vanaf drie uur vanmiddag op deze zender. Dan eens even kijken hoe het is op de weg. En dat weet Jolande van der Velden. Jan, zes files op dit moment. Eentje op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht drie kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 4. Een aanreding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt meer 4 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een aanreding op de A27 Breda Utrecht bij Oosterhout Zuid 2 kilometer. Daar is de linker rijschok dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor knooppunt Hoijpolder 3 kilometer. En tussen Arnhem en Dieren rijden geen treinen na een aanrijding. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. 14 over 1, hoofdpunten van het nieuws. De vrouw van de Syrische president Assad is nu ook doelwit van EU-sancties. De winkels van Selectis boekhandels moeten open blijven, vindt de bewindvoerder. En de Fiat heeft meer dan 7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het zijn gouden tijden voor lobbyisten in Den Haag. Want hoe instabieler de politieke situatie, hoe meer voet zij aan de grond kunnen krijgen. Een werklunch, zometeen met de schrijver van het grote lobbyboek. We volgende werkweek van schaatstrainer Bart Veldkamp. Want dit hele weekend is het WK-afstanden. Vandaag ook al trouwens. Uh, in Heerenveen natuurlijk. Veldkamp denkt graag terug aan zijn eigen overwinningen in Tialf. Een van mijn mooiste momenten is het Europese kampioenschap dat ik in 1990 won. En dat was eigenlijk mijn eerste EK dat ik meedeed en ik won dat gelijk. Dus ja, dat was een bijzonder moment, in T-half, helemaal uitverkocht. Uh, ja, dat was voor mij echt een van mijn hoogtepunten in mijn carrière. Als t een allround toernooi winnen, dat is bijzonder. En dan na half twee is er stand.nl. De stelling dan, Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. 8 miljard euro, dat zou wel eens de investering kunnen worden voor het organiseren van die Spelen in Nederland. Is het wel verstandig om aan zo'n investering te denken in economisch barre tijden? Of moeten we vertrouwen hebben in de toekomst? En de Olympische droom blijven najagen. Die miljarden leveren namelijk ook het nodig op, al is dat niet altijd in euro's uit te drukken. Stelling, Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 70-70. Dat kost 50%. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt naar de website gaan www.stam.nl of twitteren. En dat is ook een mogelijkheid, dus eens of oneens, doe het dan met Hekje Stam. Dit is Radio 1, de werklunch. Minister Hillen van Defensie wil de strijd tegen piraterij... voor de Somalische kust opvoeren. U hoorde dat net ook in het nieuws. Als het aan hem ligt gaan Nederlandse marineschepen... en helikopters ook doelen op het land bestoken. De voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders... is Tineke Nethelenbos en die is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, de, de militairen doen natuurlijk al van alles. Doen mee aan die EU-missie. Atlanta geheten tegen piraterij. U zult ja. blij zijn he, dat de strijd uh, nu uh, wordt opgevoerd. Ja, wij steunen dat principe wel. Want het is toch de bedoeling dat die piraten. Niet de zee op kunnen. En dat begint ermee dat die skiffs worden aangepakt die op het land liggen. Dat zijn die kleine bootjes. En dat ook de grote olievoorraden die daar liggen om die bootjes te kunnen laten varen. dat die ook hun werk niet kunnen doen. Ja, klinkt heel logisch. Waarom doen ze dat nu nog niet, de Nederlandse militairen? Nou, omdat je dat uh, A niet in je eentje kunt doen als Nederland. Dat is allemaal veel te kwetsbaar en veel te ingewikkeld. En, de, en het is ook wel een ingewikkeld vraagstuk. Want je kunt je voorstellen dat mensen die nu gegijzeld zijn, zeelieden... en dat zijn er altijd nog zo'n 140... Dat, um, dat men die ook gaat gebruiken in die strijd. Hè? Dus uh, ik ga er toch wel van uit dat men met zijn uh, informatie en zijn intelligence... wel goed weet van waar kunnen we dan aanvallen... en waar lopen mensen die gegijzeld worden risico's. Ja, en, en, Speelt, misschien mag ik dat ook nog zeggen. Iets anders. Uh, kijk, hele uh, zoekt de publiciteit, dat is belangrijk. Maar, maar wij willen natuurlijk wel uh, dat de Nederlandse vlag uh, uh, wel beschermd blijft en, en niet kwetsbaarder wordt doordat we dit nu met z'n allen gaan doen. Nee. En uit cijfers van het Internationaal Maritiem Bureau over 2011 blijkt dat er een afname is hè, van het aantal piraten aanvallen. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, zoals het nu gaat, gaat het dus goed. Kijk, waarom, waarom neemt het af? Omdat er eigenlijk geen onbewapend schip meer door het gebied vaart... Maar dat betekent natuurlijk toch dat iedereen tot de tanden bewapend door zo'n gebied moet varen. Het is de grootste handelsroute Noord-Zuid. Het is ook van groot belang voor de haven van Rotterdam. En dus dat Nederland daar een belangrijke rol bij speelt, dat vind ik nogal voor de hand liggen. Hmm. En wilt u nog steeds ook dat de particuliere beveiligers aan boord gaan? Nu, ook nu Hille dit heeft, uh, heeft gezegd? Ja, want, want het, is, het is nu zo dat, dat Defensie soms een schip uh, beveiligt. Maar uh, dat zijn hele kwetsbare schepen. En ook heel vaak krijgt de reden te horen dat het toch niet te organiseren is. En dus we hebben tegen minister Heelen gezegd... kijk, als, als, als jullie alle schepen zouden kunnen beveiligen die daar uh, behoefte aan hebben... Dat, dan zou dat natuurlijk prima zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo. En we weten één ding zeker. Zo gauw er een schip onbeveiligd door het gebied vaart dat doet dus ook niemand, zeg ik er maar meteen bij, dan, uh, dan loopt hij ontzettend veel risico's. Ja. Nou is het even de vraag of uh, een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer. Hè? Uh, uw eigen PvdA uh, neemt een wat afwachtende houding in. Nou ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat ze eerst willen horen wat ga je daar nou precies allemaal uh, doen. Maar uh, de Kamer heeft zelf ook wel gezegd, je, je moet ook ervoor zorgen uh, dat, je, dat je de... ...oorzaken aanpakt. En die oorzaken hebben natuurlijk in de allereerste plaats te maken... ...met een veel fa state, hè? dus een, een staat die niet functioneert. Maar ook met al datgene wat er aan die kust gebeurt. Uh, en, en dat betekent dat al die uh, piratennesten die daar zitten... ...dat je die aanpakt, dat ligt nogal voor de hand. Want het is natuurlijk praktischer om een soort cordon... Uh, ...rond uh, Somalië te leggen en te zorgen dat ze er niet op kunnen... Dan, ...dan dat je op die enorme oceanen die het betreft... Uh, uh, ...je versnipperde je inzet hmm. moet leveren. Maar u weet hoe dat zit met, met missies en ook zelfs met EU-missies. Nou, De PVV is daar niet voor. De PvdA twijfelt dus nu ook. Die ging ook al niet mee in Kunduz. Dus ja, kan dit op steun rekenen in de Kamer? Nou ja, ik vind dat Nederland... Uh, kijk, wij hebben de grootste haven van Europa en de vierde haven van de wereld. En Adel verplicht natuurlijk wel. Hè, wanneer die Noord-Zuid-routes uh, niet goed kunnen functioneren... Dan is een van de eerste die daar het slachtoffer van is... dat, dat is naast de mensen die op zee zitten... Hè, met alle risico's van dien, is het natuurlijk zo'n grote haven. Ja, u zegt gewoon uh, doen dit. Dank u wel voor de reactie. Tineke Neterbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ja, het zijn gouden tijden voor de Haagse lobbyist... want hoe instabieler een kabinet, hoe meer er gelobbyd kan worden... zijn die lobbyisten de hele dag met dure etentjes bezig... kamerleden aan te overhalen om uh, hun plannen uit te voeren... of is dat beeld intussen ook een beetje achterhaald. Ik praat erover met de man die er alles vanaf weet, Erik van Venetië... lobbyadviseur uh, bij Berenschot... en ook mede-auteur van het grote lobbyboek. Hartelijk welkom. Hoeveel lobbyisten zijn er eigenlijk nu rond, rondom dat binnenhof? Nou, Ik heb daar eens een globale berekening van gemaakt... Um, ik kom op ongeveer 750 lobbyisten die... Uh, fulltime uh, lobbyen en dan uh, in Den Haag. En die zwermen dus om um, die 150 Kamerleden. Ja, dus is ongeveer een uh, verhouding van 1 op 7. 1 Kamerlid op 7 lobbyisten. Maar je daar, moet je daarom je zijn die Kamerleden zo fors. Die eten voortdurend dus in al ja, die uh, dure restaurants. Ja, over die etentjes moeten we het zo meteen maar hebben. Want daar zijn okay. ook heel veel rare uh, verhalen over. Maar 1 uh, op 7, uh, fulltime lobbyisten. En dan heb je ook nog een hele grote groep... Lobbyisten die dat niet op hun visitekaartje hebben staan, maar wel uh, als onderdeel van hun taak. Lobbyen. Denk bijvoorbeeld aan bestuurders van brancheorganisaties, directeuren van bedrijven, burgemeesters, die heel veel contacten hebben met uh, Politiek Den Haag. Uh, ja, dat zie je natuurlijk niet uh, uh, terug op hun uh, visitekaartje. Als je mm. dat bij elkaar optelt, nou, dan laten dat er ook nog eens een keer 750 zijn bij elkaar, inclusief allerlei mensen die bij brancheorganisaties werken, inclusief de burgerlobbyisten. Dus mensen die ongeruste burgers die de Kamer weten te vinden. Dat is ook een enorm. Uh, een groeiend, uh, groeiende groep. Ik kom zo ruwe schatting op zo'n 2000. Kijk nou, allemaal mensen die iets willen van die politici ja. die daar rondlopen. En over die etentjes, dat is echt een misverstand. Het etentjes zijn natuurlijk allemaal, allemaal prachtig... maar lobbyen is veel meer een professionele zakelijke aangelegenheid geworden. Ik wil en, ook best voor en, het die dineetje gebruiken. Dineetje mag ook. En, nee, ik bedoel, die, is het dat, dat dan? Hè? Nee, is het dat dan? Nee, nee, nee. Het is veel minder romantisch dan we wel eens willen doen geloven. Veel meer lobbygesprekken vinden plaats gewoon op kantoren onder saaie TL-verlichting. En veel minder in rokerige achterkamertjes met glaasjes wijn. en is eerder met een bruine boterham met kaas en een glas melk. Zo is dat, ja. Leg nog eens even uit, want daar begonnen we mee dat te zeggen. Ik wil niet zeggen dat we nu in een instabiele periode zitten, maar toch, er gebeurt van alles in Den Haag op het moment. Doogregering, dus de, de, het kabinet ja. heeft niet altijd een meerderheid. Ja. En, en eigenlijk wordt dan gezegd: dit is een ideaal moment voor lobbyisten om toe te slaan. Nou, ik durf van te zeggen dat we in, in een periode leven, politieke periode leven, waarin het binnenhof echt een paradijs voor lobbyisten is geworden. Dat was de laatste jaren al aan de gang, maar zeker met dit kabinet, wat natuurlijk elke keer meerderheden moet zien te krijgen. We hebben geen regeerakkoord met een meerderheid van de Kamer waarin alles is vastgelegd. Nou, Hero Bringman stapt uit de PVV, dus het wordt nog een keer. Uh, een beetje uh, onzekerder allemaal. En we zitten nu, nu, natuurlijk, in de tijd van die, uh, van die tussenformatie. Als de, de, uh, de onderhandelaars over een paar weken klaar zijn, nou, dan zal het lobbyfestijn weer uitbarsten. Ja, dan pas, want uh, ik, ik bedoel, nu worden daar de spijkers met koppen geslagen in dat kanaal. Ja, nou, de, ik. Ik vermoed dat in de voorfase van die tussenbalans er al heel veel is gelobbyd. en het, het lobbyen nu is denk ik vrij beperkt. Want ze doen dat uh, uh, in een heel kleine kring. En uh, dus er zitten dus, natuurlijk altijd topambtenaren van het ministerie van Financiën... en de andere departementen zijn die hen voeden met informatie. Maar uh, uh, ik las ook dat de Tweede Kamer ook heel weinig betrokken is. Dus ik denk dat het nu in een heel klein groepje gebeurt. Maar vooraf is het, is het dus vast volop gelobbyd. En als die plannen klaar zijn en in de Kamer aan de orde komen... Ja, dan is het, weer, uh, is het weer tijd voor lobbyisten om uh, slag te slaan. Ja. En hoe werkt dat dan? Ben je dan? Zoek je dan juist de mensen op uh, laten we zeggen, die, in jou, die eigenlijk al in jouw kamp... <tus> die je nog, nog sterker wil maken? Of zoek je juist de tegenpartij op? Ja, nou, allebei. Uh, de, je zoekt natuurlijk in, in ieder geval de mensen op... die al uh, uh, hebben aangegeven dat ze jouw belang steunen. Die geven nog weer nieuwe informatie. Uh, en aan de andere kant is het ook altijd goed om twijfelaars... Uh, ook goed te informeren in die gesprekken onder die TL-verlichting... waar ik het net over had. Om hun uh, ja, alsnog aan jouw kant te krijgen... Ja, en, en wat is er waar van het verhaal... en de C had laatst een stukje hierover over lobbyisten... Eh, dat, dat zelfs lobbyisten eh, soms vragen eh, letterlijk opschrijven voor Kamerleden... die ze dan ja. kunnen indienen. Ja, dat klopt. Dat gebeurt? Ja, dat klopt. En daar zal iedereen dan van zeggen van... god, dat is toch eigenlijk niet, niet deugd en dat is niet democratisch. Maar aan de andere kant is het al aan de... dat is al jaren praktijk, maar er wordt altijd heel erg besmuikt over gedaan. En we weten eh, inmiddels allemaal dat het hele normale praktijk is... en dat Kamerleden uiteindelijk natuurlijk zelf beslissen... Wat ze met die informatie doen. Het is heel normaal dat kamerleden vragen aan lobbyisten: schrijf voor mij een concept motie of schrijf voor mij een concept amendement of een stukje voor een voor een bijdrage in een uh, inbreng in een uh, in een debat. Uh, uh, wetende dat ze natuurlijk uiteindelijk zelf altijd de beslissing nemen of ze dat gebruiken, ah. ja of nee. Maar het is voor ons, de buitenwacht, al ja. handig om daar wat zicht op te hebben dan dat dat transparant is, dan op zijn minst. Uh, ja, nou, van, dat... ik, ik stel deze uh. vragen, maar dat doe ik wel omdat ik uh, uh, ja, nou, een gesprek, gesprek heb gehad met de lobbyisten van die en die club. Nou, ik vertel het nu. En de, ja. de, de, er zijn meer lobbyisten die daar uh, minder besmaakt over doen. Uh, laat het maar openbaar zijn. Daar zou u wel voor zijn. Ja. zijn de dertig invloedrijkste lobbyisten komen bij elkaar in de koning Willem I-kring. Zit u daar <kwijls> ook bij? Ja. Wat, wat houdt dat in eigenlijk? Dat is een, dat is een hele informele groep van uh, lobbyisten van bedrijven. Er zijn meer kringen. Er is ook, een, is ook een kring van lobbyisten van overheden. Van gemeentes bijvoorbeeld. Lobbyen ook veel. Er is ook een groep van brancheorganisaties en nog een andere groep. En er is bovendien is dus een veel grotere groep... is de beroepsvereniging van Public Affairs. Dat, dat Public Affairs is het deftige woord voor lobbyen. Um, en daar zijn nu 511 mensen lid van. Dus dat zijn allemaal... Uh, fulltime lobbyisten van allerlei organisaties. Bedrijven, brancheorganisaties, maar ook van goede doelen, milieuorganisaties, Greenpeace, uh, nou, noem maar op zorginstellingen, mm. lobbyen ook steeds meer. Het is heel breed. Ja. Uh, u, u zegt van, ik ben er voor die schimmigheid die er toch omheen hangt. En dat is ook wel mooi natuurlijk van dat, van dat vak van lobbyisten. Vindt u dat mooi? Uh, nou, dat heeft, heeft iets romantisch toch ook wel? No. Maar het is. Het, maar u wilt het, het, dat eigenlijk opheffen? Het zou minder schimmig zijn. Het pleidooi is dat het minder schimmig moet zijn, ja. Dat zou goed zijn ja. voor iedereen. Ja. Nou, okay, het uh, is dus een duidelijk. normaal onderdeel van het politieke proces... zoals ook uh, parlementaire journalisten onderdeel uitmaken van het, uh, van het politieke proces. Uh, dank voor het, uh, het inkijkje okay. dan even in het werk van, van de lobbyist. Dat was uh, Erik van Venetia. Hij schreef ook het groot, uh, grote lobbyboek. De werkweek. Deze week met... Bart Veldkamp, assistentcoach TVM. En we werken toe naar het laatste toernooi van dit seizoen. Het afstanden. donderdag 22 maart. Tot en met zondag 25 maart. We zitten er midden in. En gistermiddag was er een succes voor die ploeg van Bart Veldkamp. Want Irene Wust won brons op de 3 kilometer. In het laatste deel van de werkweek van... hoort u Bart Veldkamp Irene aanmoedigen tijdens haar race. Ja, ik heb hier natuurlijk heel veel mooie momenten gehad. Uh, ja, mijn, een van mijn mooiste momenten is het Europese kampioenschap dat ik in 1990 won. En dat was eigenlijk mijn eerste EK dat ik meedeed en ik won dat gelijk. Dus ja, dat was een bijzonder moment in We helemaal uitverkocht. Uh, ja, dat was voor mij echt een van mijn hoogtepunten in mijn carrière. Als steer een allround toernooi winnen, dat is bijzonder. Niet te laag, schouders, schouders hoog. 19-2, heel snel. Ja, als je hier bent als coach, dan denk je niet zo snel meer terug aan je eigen carrière. Je, je, je bent gewoon gefocust op je werk en je, je atleet... Uh, uh, ja, het werk is gedaan. En ik probeer ook toch wel te genieten van dit moment. Hè. Niet alleen maar heel blind zijn zoals je in je eigen carrière wel was. Je hebt natuurlijk alleen maar oog voor jezelf. En Ik probeer nu toch wel het geheel te zien. En dan, als, op het moment dat de atleet rijdt, dan ben je gefocust op je atleet. Niet duiken. Heel. Linden gaat partij geven, dat is mooi. 0-1 en nu al 1-8, dat is niet goed. Als je dan die wedstrijden ziet en ziet die atleten zo hard rijden en dat doen wat je als coach wil, wil, dan denk je van goh, ik wou dat ik nog twee rondjes zo kon schaatsen als deze jongens doen. Want dat gevoel van een goede bocht of een perfecte bocht, een super rondje, snelheid onder controle. Ja, dat is een uniek gevoel als schaatser, als je dat ooit, ooit hebt ervaren. En dat af en toe mis ik nog wel eens. Die controle op je schaatsen te hebben op het ijs. 1-7, dat is te veel. Dit is niet goed. Kom. Op! Uh, ja, het coach is, sind, sinds ik gestopt ben voor het schaatsen, is coach wel een, een leuke aanvulling op, op een verlengde van mijn carrière. Uh, het is uh, echt een zo... Ik zie het niet als de enige uitweg die ik heb kunnen vinden. Ik bedoel, ik ben zelf altijd wel ondernemend type. Dus ik probeer altijd wel ja, dingen in mijn wereld te creëren. En als ik hier bijvoorbeeld niet in zou zitten of ik zou geen coachcontract kunnen krijgen... dan maak ik me daar niet druk om en dan kies ik iets anders in het, uh, in het leven. Mijn kennis zit natuurlijk wel in, in het sport, in het coachen van mensen. En het coachen kan natuurlijk heel breed zijn. Hè. Je kan ook mensen online coachen. Dat is ook heel uh, populair tegenwoordig. Mensen die veel vrije tijd hebben op een hoog niveau uh, willen sporten. Nou, daar kan je natuurlijk ook een markt voor creëren. Uh, daarnaast gewoon ondernemen. Ja, wat me altijd heel erg uh, interesseert is toch handel. Ik vind het zeer knap hoe mensen handel op kunnen zetten. Dingen kunnen verkopen, concepten kunnen uitdenken. En dat trekt mij ook altijd. En of dat nou een zak aardappels is of een, uh, of een app. Ik vind het interessant om me daar eens ook een keer uh, voor bloot open te stellen en uh, vol voor te gaan. 4 0 4 Tijd nog best oké, okay, alleen... Nou, zullen we zien. Ik moet weg hier. Ja, derde Irene, 3 kilometer. Het podiumplek is natuurlijk altijd mooi. Maar ja, Irene is natuurlijk iemand die uh, voor de eerste plekken gaat. En uh, ze verdedigde, verdedigde haar titel hier. En ja, uh, dat is niet helemaal gelukt. Ja, hoe lang een coach je het volhoudt? Ja, uh, Gerard Kemkers, uh, de hoofdcoach van TVM, die doet het al, uh, al bijna 15 jaar of zo, 16 jaar. Ik weet niet of ik dat zo lang volhoud. Want het, uh, ja, 200, 200 dagen per jaar weg zijn vind ik wel veel. Als je, uh, ik heb dat heel mijn leven al gedaan als atleet. En uh, ja, ik weet niet hoe, ik, hoe lang ik dat volhoud op dit niveau als coach. Uh, maar ja, je, je gaat van jaar naar jaar. En, ja, voor het weet ben je 80. Hè. Zo is het. De werkweek van Bart Veldkamp gaat nog even door. Maar wij laten hem los, want dit hele weekend nog schaatsen. Nog, vanmiddag is het ook al het geval, ook hier op Radio 1 te horen. En de werkweek van hem werd gemaakt door Ingrid Koning. En volgende week loopt onze verslaggever mee met Hero Brinkman. Die nu dus in zijn eentje in de Tweede Kamer zit. Stelling zometeen in stand.nl. Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. Nu eerst Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En in Friesland worden vanaf maandag geen kiefietseieren meer geraapt. Het wettelijk kwotum is nog niet gehaald. Maar door het warme voorjaar zijn boeren al klaar met het voorbewerken van hun land. En de nesten worden nu afgeschermd. En dat zijn de hoofdpunten. ANDB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 27 kilometer file. Ik noem wat langere files. Dus op de A4 Den Haag richting Amsterdam... door de werkzaamheden bij Zoeterwoudendorp 6 kilometer. A9 Amstelveen richting Altmar. Tussen Alfred Kastrikum en Knoppen Kooijmeer 7 kilometer. Dat is een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht voor Knopendunette netten 3 kilometer. Dan is de A27 Breda richting Utrecht... helemaal dicht tussen Breda Noord- en Oosterhout-Zuid. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs en dat is een aanrijding. Er staat file vanaf Knopend Sint en dat is 4 kilometer. Tot slot de A 59, zonzeel richting den Bos, voor knopend hooipolder 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV Standpunt Jurgen van der Berg. De Olympische Spelen, hoeveel gaan ze ons kosten mochten ze in Nederland gehouden worden? 8 miljard staat er in een rapport van het ministerie. Maar hoe goed deze econoom ook zijn best doet... Stadion, tussen de 2 en 3,6 miljard. Infrastructuur, 2,4. En dan zijn er nog een post, overige posten. Als je dat optelt, 7,0 miljard. Is geen 8. 3,5. 3,9 miljard. Dat is geen 8. 8,8 miljard. Dat is ook geen acht, dat zou ik eerder negen noemen. Ik weet niet hoe het voor een gewoon Kamerlid zit. Ik vond het op een gegeven moment dermate ingewikkeld en vervelend worden dat ik het opgegeven heb. Ja, het lijkt dus meer op een miljarden gok, maar uh, is dat ook niet meer dan logisch? Het duurt immers nog jaren voordat we zelfs maar weten of we de Spelen al dan niet mogen organiseren. Is het wel verstandig om nu al de handdoek in de ring te gooien... of moeten we vertrouwen hebben en die Olympische droom zo lang mogelijk najagen? Ik praat erover met Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Dag mevrouw Leijten. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag u jullie maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. In 2028 open ik als minister van Sport het Olympisch Dorp. Nee. Het organiseren van de Olympische Spelen moet ons land minimaal evenveel opleveren als het kost. Nee. Minister Schippers heeft haar langste tijd gehad. Dat weet ik niet. Ja, ja of nee? Uh, het ziet er niet goed uit. Nou, dan zeg ik gewoon maar toch even ja. Tenminste, dat zeg ik dan voor u. Ja, ja. Nou, ik heb wel een groot probleem met haar. Dat is uh, absoluut waar. Nou, dan gaan we ja. zo meteen wel even over doorpraten. Natuurlijk, uh, aan de hand van die stelling. Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. En uh, ik vraag het ook aan onze luisteraars natuurlijk om daarop te reageren. Eens of oneens. SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U kunt ook 0800 1101 indrukken. Dan uh, belt u ons gratis en dan kunt u zeggen of u het mee eens bent of oneens. En wie weet, komt u zelfs in deze uitzending dan. U kunt ook stemmen op onze website: dat is www.stand.nl. En als u Twitter eens of oneens, doet dan met hekjes standpunt. Uh, mevrouw Leijten, ja, uh, het gaf wel een beetje aan wat, welke kant uh, uw mening opgaat. Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. Eens of oneens? Hey, ik ben het oneens met die stelling. Ik bedoel, uh, er wordt heel erg gevraagd aan de Nederlandse bevolking... en ook aan al, uh, ons als kamerleden om er maar positief over te zijn... zonder dat we er gewoon de feiten kennen. En als je de feiten niet kent, als je niet weet waar je over praat... moet je ook niet van mensen vragen om er dan zomaar juichend uh, bij te staan. En hoe meer we eigenlijk te weten komen... via allerlei slimme journalisten die via de... Oh, he, de, de een aanspraak op de openbaarheid van bestuur... Uh, stukken boven tafel weten te krijgen... wordt het eigenlijk steeds schimmiger... in de, wat we vooral niet mogen weten. En dat is ook mijn grootste probleem met de minister. Ja, um, ja want dat, dat is het verhaal. Hè? Dus, ze zou in de Kamer ja, vaag zijn geweest over dat bedrag. En dat was eigenlijk om, om nou ja, te voorkomen... dat heel Nederland er alweer overheen zou vallen... van 8 miljard, jongen, jonge, jonge, jonge... Uh, en, en dat dan de hele animo verdwenen was. Dat ja. was dat, zo werd het een beetje ingestoken. Nou ja, wij hebben uh, in het najaar... hebben wij rapport gekregen. Daarin staan een aantal scenario's beschreven met uh, nou ja, opbrengsten en uh, kosten. En uh, als je dan uh, kijkt uh, wat een beetje de bandbreedte is, dan uh, is er uh, in het positiefste scenario een beetje een plus. En in het negatieve scenario een uh, verlies van 3,5 miljard. En die 8 miljard aan investeringskosten, waar dus het ministerie van Financiën blijkbaar over gesproken heeft, die is ons nooit gemeld. En in al die stukken die nu openbaar zijn geworden, blijkt dat dat die 8 miljard vooral ook niet gemeld mocht worden. Want dat zou het draagvlak, zowel bij het publiek als bij de Kamerleden. voor de Olympische ambitie schaden. Ja. Nou, en ik heb de minister gevraagd: klopt dat? En zij ontkent dat gewoon afgelopen dinsdag. Even, even nog voor mijn uh, beeld. Hè. Die 8 miljard die investeren we dan. Uh, weten we dan al of we de Spelen krijgen? Of is die al weg, bij wijze van spreken, voor de vraag überhaupt. of die beantwoord wordt of Nederland die Spelen krijgt? dat, daar kan ik u geen antwoord op geven. Omdat wij dus niet die uh, berekening hebben gehad. Uh, we hebben andere berekeningen wel gehad. Uh, uh mijn inschatting is, omdat het gaat over investeringskosten, zijn dat de aanloopkosten is. Dat dus niet de kosten van de organisatie en zijn daarin ook niet eventuele opbrengsten meegenomen. Nee. Maar ja goed, we kunnen natuurlijk wel goed in kaart brengen uh, wat we nodig hebben aan stadions, aan wegen, aan hotelcapaciteit, noem allemaal maar op. Om überhaupt uh, te kunnen zeggen tegen uh, het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Wij kunnen het Olympische uh, Spelen organiseren. En ik denk dat het over die investeringskosten gaat. Ja, en dan heeft de teller waarschijnlijk nog niet eens gelopen... over wat het aan organisatiekracht kost en openbare orde uh, kosten heeft. Maar ik kan het dus niet met zekerheid zeggen... omdat wij deze berekening van het ministerie van Financiën nooit hebben nee. gekregen. En dat is ook de reden waarom u net twijfelde over die laatste keuze. Minister Schippers heeft al langste tijd gehad. Uh, waarom zei u niet volmondig ja? Nou, omdat we dinsdag een debat hebben. En omdat ik uh, natuurlijk het debat wil afwachten... een uh, uh, minister moet de kans krijgen om uit te leggen hoe het zit... Maar ik zeg u eerlijk, uh, zij heeft dit dinsdag ook al als vraag gekregen van mij... en toen beweerde ze bij Hoog en Belaag dat of ik niet kon rekenen... Uh, nou, we hoorden net die econoom die er ook niet uitkwam... of dat het allemaal heel laag in het departement besproken was. En wij weten nu dat haar rechterhand, de hoogste ambtenaar... Uh, zelf heeft gesproken over, noem die cijfers maar niet. Mm. Dus ze heeft wel een groot probleem. Want als, als die hoogste ambtenaar, dat is de secretaris-generaal van haar ja. ministerie... als die het weet, dan weet zij het ook. Ja, en als ze het niet weet, dan heeft ze een probleem op het de departement zelf. En dan kunnen we ook de minister niet uh, het bestuur toevertrouwen. Dus ik zal heel eerlijk zeggen. Uh, ik heb een motie in mijn achterzak zitten... maar ik ga de minister natuurlijk wel de kans geven om het uit te leggen. Maar de eerste kans die ze daarvoor heeft gehad, dat was afgelopen dinsdag... toen stond ze eigenlijk te bluffen met dat ik een berekenfout had gemaakt... of dat het in haar ministerie op laag niveau een, een, een berekening is geweest... die de toets der kritiek niet heeft uh, weerstaan... en die niet hoog in de, in de ambtelijke organisatie is gekomen. Ja, en beide is gewoon niet waar. Dus dat mag ze wel uitleggen hoe dat dan zit... Ja, uh, Want tegelijkertijd zeg ik even: denk van, ja, je kunt toch ook heel moeilijk nu daar een bedrag bij noemen. Het is allemaal nog zo ver weg. En uh, ik, ik zou als ik H was geweest had ik dat gewoon gezegd. Nou, dat is natuurlijk ook waar. En daar heb ik ook alle begrip voor. Dat je niet met zekerheid kan zeggen... achter de comma, dit gaat het kosten. En het scenarioonderzoek wat we hebben gekregen... spreekt dus ook over een aantal scenario's. Dat is een positief, dat is een neutraal en een negatief scenario. Ja. Daarin worden wel gewoon cijfers genoemd. En als dan het ministerie van Financiën... die natuurlijk ook meekijkt met dit soort grote prestige-evenementen... ook een berekening heeft... dan vind ik dat de Kamer daarover geïnformeerd moet worden. Ja. En we hebben dit eerder gezien bij... Uh, uh, het uh, opgaan voor het organiseren van het uh, wereldkampioenschap voetbal... bleek ook achteraf dat het ministerie van Financiën... met andere berekeningen werkte dan het ministerie van Sport. Dat zij onderling daarover eigenlijk mot hadden. En dat mocht de Kamer ook allemaal niet weten. Nee, het... Toen zei de minister, daar was ik niet bij betrokken. Daar kon ik niet zoveel aan doen. Ja, en dit is nu wel echt haar beleid. Nou, het pleit dus voor de jager en zijn ministerie, Financiën... in dit geval uh, dat zij wel gewoon open kaart willen spelen. Ja, zeker. Dat uh, pleit zeker voor. En ik vind ook... Als je nou heel eerlijk zegt, de Olympische Spelen zijn goed voor ons land. Het is leuk om te organiseren. Wij willen dat graag. Dan moet je niet een schimmig spelletje ophouden. Want dan uh, verpest je het eigenlijk ja. voor jezelf. En daarom ben ik het dus ook eens met de stelling. Natuurlijk zijn mensen nu negatief. Ze hebben het idee dat ze ja. mieterd worden. Wat vindt u eigenlijk zelf? Even los van die hele cijfer brei, hè? Vindt u dat wij überhaupt ons daarvoor moeten kandidaat stellen voor die Olympische Spelen? Ik moet je zeggen dat door uh, de discussies op, op dit onderwerp van de afgelopen jaren uh, ik wel steeds zo gereiniger ben geworden over dit plan. Er is een perfect plan geschreven om tot uh, 2016 een goed sportland te worden. Hè? Goede sportvoorziening in de buurt, sport op school, mm. uh, minder dikke kinderen, maar meer maar ouderen. Dat als allemaal we... onderdeel van dat Olympisch plan, hè? wat uiteindelijk nou, moest uitmonden in die, in die Spelen hier naartoe halen. Maar wat ik altijd heb gezegd is: ik vind die doelstellingen zo ontzettend goed, die zouden we ook moeten te hebben zonder die Olympische Spelen in het vooruitzicht. Vooruit, uh, dus um, uh, mijn voorstel zou zijn, wij gaan door met die ambitie tot 2016 en we hebben het voorlopig even helemaal niet meer over 2028. Oh. Het is veel te ver weg, het is allemaal veel te onzeker. Laten we gewoon maar zorgen dat we eens fatsoenlijke sportlessen uh, op school krijgen. Want dat krijgen we nog maar niet voor elkaar. Ja. En blijkbaar wel uh, grote plannen maken voor de Olympische Spelen. Ja. ja goed, kijk, nogmaals, uh, dat is uw verhaal, Maurice Hendricks, de technische directeur van NOC NSF. Ik, ik hoor het hem nog zeggen toen. Die zei ook van ja, die spelen hier naartoe halen is een breder verhaal. En daar hoort inderdaad ook die sportles bij op school... om zo de, de basis goed te, te leggen. Hij zei trouwens over dat WK voetbal wat u net al even aanhaalde. Daar hebben we naast gegrepen omdat er zo'n negatieve houding was in ons land. Als we nu al beginnen inderdaad negatief te doen... dan kunnen we die spelen ook wel op onze buik schrijven. Ja, dat is natuurlijk het omkeren van argumenten. Als je zo'n slecht verhaal hebt dat de Kamer en de maatschappij daarmee... niet mag weten wat de investeringskosten zijn dan moet je niet aan dit uh, evenement beginnen. Kijk, en het is steeds meer een prestigeproject aan het worden... Uh, met het zit een aantal sportbobo's uh, en wat hoge ambtenaren in een trein zonder handrem. En die trein die rijdt maar één kant op. Uh, of zonder noodrem, bedoel ik. Die rijdt maar één kant op en dat is... we gaan de Olympische Spelen organiseren. Terwijl... We hebben nog niet eens goede sportlessen op scholen. We hebben nog niet eens fatsoenlijke sportgelegenheden uh, op, op, op gewone normale afstanden voor kinderen in buurten. We zitten gewoon met een steeds dikker wordende bevolking. Laten we dat nou eerst eens oplossen voordat we echt miljoenen gaan steken in een plan waarvan we niet eens weten of we het krijgen. Ja, in Engeland zijn de kosten voor de spelen die dus uh, eraan komen dit jaar flink opgelopen. Dat weten we. Italië heeft zich al teruggetrokken vanwege de economische ja. malaise. Um, u zei het eigenlijk net nog min of meer, maar u vindt eigenlijk dat Nederland dat ook zou moeten doen. Ja, zeker. En in het rijtje vergeten we nog even Griekenland. Hè, wat natuurlijk toch wel behoorlijke schulden is aangegaan... voor het organiseren van de Olympische Spelen. En we weten nu allemaal hoe het met Griekenland is. En ik vind, het wordt niet vaak genoemd als we het hebben over Griekenland... en de staat van het land. Maar dat heeft wel degelijk ook met dit soort grote evenementen te maken. Ik vind het niet verstandig om nu... Uh, uh, te spreken over zo'n grote investering. En ik kan het ook niet uitleggen. We moeten pensioenen korten in het land. omdat in de toekomst er een tekort is. En tegelijkertijd moeten we maar positief zijn. over een plan dat in de toekomst heel veel gaat kosten. Ik kan het niet uitleggen. Nee. Nou ja, goed, dat is ook waar, waarop gereageerd wordt. iemand hier op ons forum. Uh, die zegt er zal wel een bijstandsmoeder. of een gehandicapte zonder PGB zijn. die het geld harder nodig heeft. Uh, 188 miljoen is, geloof ik, nu al uitgegeven. aan, aan, ja. aan lobbyzaken, dingen uh, te regelen. Maar ja, is dat ook niet flauw omdat. Dan gelijk één op één uh, daar tegenover te zetten. Ik bedoel, nogmaals, je kunt als land ook wat willen en een ambitie hebben en het, het, het kan uiteindelijk ook zelfs iets opleveren voor ons land. Nee, maar fair enough. We mag best een ambitie hebben, maar wees dan gewoon eerlijk. Kijk, wij zijn als het gaat over de discussie over de pensioenen, en ik noem hem niet voor niets, dan weten we bijna tot, over, tot achter de comma hoe het zit in de toekomst. En omdat het in de toekomst niet goed is, moeten mensen nu bloeden. Uh, en uh, iedere discussie uh, is van u ziet toch de cijfers in de toekomst? En als het dan gaat over over negatieve cijfers in de toekomst, namelijk deze investeringskosten... Dan mogen we ze niet weten. Ja, en, en ik heb het gewoon zwart op wit zien staan... in die stukken die boven tafel zijn gekomen. Het zal het draagvlak aantasten voor de Olympische ambitie. Ja, en om dan dingen niet te mogen weten... omdat het een mogelijke draagvlak aantast... dat vind ik gewoon een slecht ja. verhaal. Dan heb je dus blijkbaar ook geen goed verhaal bij de Olympische Spelen. Nee. Stel dat het die 8 miljard euro zou zijn, hè, dat is het afgeronde bedrag... en we zouden het helemaal weten, zou u er dan wel uh, voor tekenen of niet? Nee. Nee, oké, okay, dat blijft duidelijk. Uh, Renske Leijten, SP-kamerlid, luistert mee. We gaan even naar onze bellers en dan kom ik zo meteen graag bij u terug. Stelling dus, Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. Daar is nu door ruim 1100 mensen op gestemd. 21% is het eens, 79% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met Angelique van der Boer uit Eindhoven... Uh, nou, ik uh, ben zelf ook een bijstandsmoeder, maar ik ben ook een sportfanaat. En voor mij mogen de Limpsen Spelen heel graag naar hier komen. Ook als het een paar miljardjes kost? Uh, ja, waarom niet? Wij zijn een klein, wij zijn een klein landje. Moet je kijken wat voor sporters wij hier allemaal hebben. Nou, dat is toch eigenlijk geweldig. Daar moeten we trots op zijn. Ja, maar ja misschien omdat we zo'n klein landje zijn en, en de nodige problemen hebben, moeten we het misschien niet willen. Nou, ik, ik hoorde die mevrouw net ook zeggen van dat er weinig sportaccommodaties zijn. Nou, ik weet niet of mevrouw het uh, Pieter van der Hogebandstadion kent. Nou, daar staat er al. Ja. Maar willen we nog meer? En, ja. en het is ook voor de economie, denk ik, heel goed. Want uh, het levert ook wel veel banen op. En het levert uh, ja. ook voor ons land veel geld op, denk ik. Dank u wel. StampertNL, goedemiddag. Goedemiddag met Westerman in Rotterdam. Volgens mij gaat het helemaal niet over dat geld, want tegen die tijd is de crisis wel voorbij. Het is jammer dat u uh, die SP-dame gelegen heeft gelegenheid heeft om een stukje partijpropaganda te, te debiteren. Maar nou, ze staat er maar, niet alleen in hoor, er zijn maar, meer critici. Het gaat bij mij om waar laten we de atleten en waar laten we de bezoekers. We hebben geen infrastructuur. Gisteren lag het halve treinverkeer in het westen in de soep omdat er ergens een computerstoring was. Ja. Huh? Maar dan wordt en, tegen die tijd natuurlijk ook allemaal aangepakt van die 8 miljard. Uh, ja, nou ja, u moet het nog zien. U bent er niet zo voor. En dan hebben we de, de milieugroepen. Als er drie bomen omgehakt moeten worden... omdat er een weg naar een stadion komt... dan ja. komt Greenpeace in actie. En... Nee, maar dat is, in, uh, dat is ja. geen, uh, geen gekheid. Nee. Want nee, ik snap wat u het is, bedoelt. Het is, het is hoe langer, hoe meer... Uh, Nederland is gewoon vol, dat is, uh, ja. in een, uh, dat is een beetje een rare uitspraak. Maar in dit geval, we zijn te klein en we zijn te dik, nee. te dicht bevolkt. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goeiemiddag, mijn naam is Paul Rijksen, Hoofddorp. Ik ben zelf betrokken bij uh, topsport Haarlem en Meer. En wij proberen vanuit het bedrijfsleven een, uh, een platform te creëren... zodat er meer gesport wordt, niet alleen door de topsporters, maar zeker ook door de inwoners van de Haarlemmermeer. En, en dat is allemaal in de aanloop naar het plan 2016... waarin natuurlijk gewoon meer mensen aan het sporten willen hebben en de ja. kinderen beter. Ja. Ja. Nou, maar, maar nu maar... Even, even terug naar die stelling van ons. Hè. Zijn we te negatief, vindt u? Ja, absoluut. absoluut. Kijk, het, het, het, het hele traject is begonnen om ervoor te zorgen... dat de, sporters, de mensen in Nederland meer aan het sporten komen. Als we die doelstelling hebben gehaald... dan gaan we in 2018 dat boek aanbieden... En ik denk ook met alle voorbereidingen op die Olympische Spelen, want we natuurlijk moeten we vanuit 2028 terugdenken naar nu. Maar die alle voorbereidingen die we dan hebben met de grotere evenementen, uh, Europa Cup uh, Hockey, we hebben Roeien laatst gehad uh, op de Bosbaan, wereldkampioenschappen, zo zijn er mm. steeds meer evenementen die we nodig hebben om niet alleen aan het uh, Olympisch Comité te kunnen laten zien wat we kunnen en hoe we dat aanpakken, maar ook om meteen uh, aan Nederland te laten zien waar zo'n klein land ontzettend groot ja. in is. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Truus Juncker. Ik ben het volstrekt oneens met de stelling en roerend eens met Renske Leijten. Want de minister Schippers, die zijn nu al te jammeren dat uh, in de toekomst de zorgkosten onbetaalbaar worden. In 2028, dan is de babyboomer van na de Tweede Wereldoorlog gemiddeld rond de 80 jaar. Uh, je moet ook niet vergeten, alle prestigeprojecten ...van de VVD slecht doorgerekende prestigeprojecten... ...zoals de Hoge Snelheidslijn, de Betuwe-route. En laten we het dan nog maar even niet hebben over de JSF. Die hebben ons land miljarden gekost. Mm. Goed, duidelijk. Dank u wel. StampetNL, Goedemiddag. Goedemiddag, Van Binsbergen. Dan meneer Van Binsbergen. Meneer Van den Berg, u had het net over... Ik ben het trouwens eens met de stelling. U had het over ambitie tonen. Ja. Nou, dat doen wij dus niet... Zolang als je niet de ambitie toont om een dag van nationale rouw af te kondigen, als daar gelegenheid voor is, dan hoef je al helemaal niet te spreken over een dag van feest of een week van feest. Ja. Want daardoor, doordat wij geen nationale dag van rouw afkondigen, stompen wij af. Wij kunnen niet meer feesten. Het schijnt dat we alleen maar een goed feestje gehad hebben... als we allemaal stom dronken op de grond liggen. Ja. En daardoor past dat hier niet meer. Wij moeten weer mens worden. Goed zo. Dank u wel voor het bellen. Het is lente buiten. Rustig aan, zou ik zeggen. Stan.nl, goedemiddag. Ja, rustig aan. Inderdaad. Goedemiddag. Jan de Jonge, Amsterdam Zuidoost. Ik hoop van harte dat we weer zo positief worden... dat we met het grootste deel van het volk enthousiast de Olympische Spelen begroeten. maar het is een zegen voor ons land als heel veel jonge mensen gaan sporten... en meedoen aan het opbouwen, ook op dit gebied van ja. ons land. Kost wel, wel wat, hè? Ik hoop dat de SP ook eens een keer wat positiever kan denken. Kost wel wat, hè, meneer? Ja, en het levert heel veel op. Ook, ja. ook moreel. Ja, oké. Okay. Nou, dank u wel. Uh, al, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Rens. Rens! De, Mannelijke variant van uw gast. Uh, ik, heb, uh, ik vind dat er veel te negatief wordt uh, gedaan uh, over de Olympische Spelen in Nederland, over het organiseren daarvan. Maar uh, het is op zich uh, logisch, omdat ja, als de feitelijke cijfers naar buiten komen, ja, dan kan niemand daar uh, een positief gevoel aan overhouden, omdat er gewoon veel te veel verlies in cijfers wordt gemaakt. Ja. Maar wat ik zou willen voorstellen, is dat hetgeen wat de mevrouw van de SP eigenlijk uh, zo direct zelf al aansneed, het, plan om de breedte sport en de topsport wat dichter naar elkaar te verbinden, zou juist door middel van het organiseren van de Olympische Spelen fantastisch nou ja, tot uitdrukking kunnen komen. Ja. Daardoor zou je juist de dat aan kunnen pakken en de breedte sport nou, beter kunnen organiseren. Ja. Oké, okay. dankjewel voor het bellen Rens. We gaan snel van Rens naar Renske, uh, want die heeft meegeluisterd van de SP, Kamerlid. Uh, mevrouw Leijten, even met dat laatste beginnen, want er was eerder ook een beller die, die daar ook al iets over zei, hè, van, uh, die zegt ja, dat plan loopt uh, tot 2016 en als dat dan allemaal geslaagd is, dan gaan we in 2018 inderdaad dat bidboek aanbieden. Dus de breedte en de topsport moeten moet aan elkaar verbonden blijven. Dus we moeten die ambitie blijven nastreven om die spelen te organiseren. Ja, maar ik ben het hardgrondig eens met de ambitie om de breedte sport uh, te versterken. Om sport op school te versterken. Om, uh, sport is hartstikke gezond. Het is leuk. Uh, het, het doet heel veel voor je gezondheid. Iedereen weet dat ook wel. Alleen, voor die ambitie, uh, ik vind eigenlijk dat die ambitie een land normaal moet zijn. Ook zonder dat we Potentieel de Olympische Spelen gaan organiseren. En we hebben uh, in de jaren negentig bijvoorbeeld besloten. van nou ja, sport op school. dat gaan scholen zelf over. En we zien dat op heel veel basisscholen, middelbare scholen. eigenlijk niet meer drie uur regulier gesport wordt. Regel dat dan eerst eens eventjes. En dat wordt niet gedaan. Dit kabinet heeft nog steeds grote ruzie tussen onderwijs en sport. Wie gaat dat betalen? Maar in de toekomst 8 miljard uh, uh, wel. Uh, uh, ja. Investeren of daar in ieder geval van uitgaan, dat kan blijkbaar nee. wel. Maar als je dat, dat dan in meeneemt. Hè? Dus laten we zeggen, je, je ambitie is een Maar graag, dat spelen, is er helaas niet in meegenomen. En dat is ook. Ik hoor dat bij uw luisteraars. Die zeggen uh, op het moment dat je kritiek hebt op hoe dat nu gaat met die Olympische Spelen, op het gaat dat het toch enorm prestigeproject is geworden, dan zou je tegen sport zijn. Niets is minder waar. Ik ben enorm voor sport. Maar laten we dan echt bij de basis beginnen. En het spelletje van Olympisch vuur wat er nu is, die 180... Uh, 188 miljoen euro die wordt uitgegeven. Dat is echt een spelletje van bestuurders. Van, uh, van ontwikkelingsbureaus, reclamebureaus. En dat geld zou nou juist één op één gestoken moeten worden in de breedte sport. Ja, u hebt, u dan, eerst... hebben we, dan gaan we echt vooruit. Ja, u hebt de eerste mevrouw gehoord. Er was een bijstandsmoeder die zei ik wil heel graag dat die Spelen komen. Want ik ben nog eens een keer sportfanaat. Ik ben ook een sportfanaat. Ik doe het veel en ik kijk het veel. Ik ben ook realistisch. We moeten ook kijken naar uh, is het een eerlijk verhaal wat we voorgespiegeld krijgen. En uh, het debat wat ik dinsdag met de minister ga voeren... gaat wat mij betreft helemaal niet over de Olympische Spelen ja of nee. Kijk, u stelt mij de vraag en dan, stel ik natuurlijk uh -huh. ook, of dan geef ik ook een antwoord. Het gaat bij, wat mij betreft aankomende dinsdag over... waarom krijgt de Kamer niet de informatie ja. die zij gewoon verdient? Want wij moeten kunnen weten ja. waar we ja of nee tegen zeggen. Schippers moet met de billen bloot dinsdag. Absoluut. Niet letterlijk. Ja. Dank u wel. Renske Leid, een prettig weekend... Hetzelfde SP, Tweede Kamerlid. Um, 1240 mensen nu gestemd. Op die stelling Nederland is te negatief over het organiseren van de Olympische Spelen. 21% eens, 79% is het ermee. Oneens, u kunt de hele middag blijven reageren. Dan ook naar de sportluisteren, want vanaf drie uur hier op Radio 1 uh, het WK afstanden. En tot die tijd is er natuurlijk vrijdagmiddag live vanuit Amsterdam. De kroon in Amsterdam in het zonnetje Jan Mom. Ja, absoluut, in het zonnetje hier, uh, aan het Rembrandtplein. Iedereen is van harte welkom om hier naartoe te komen. Geert-Jan Knoops zit hier. Die vindt de aandacht voor de slachtoffers in het strafrecht te doorschieten. En daar gaan we het zo direct over hebben. Frits Barend over Heracles, schaatsen in de zomer notabene. De hockeycoach natuurlijk. Brouwsen met brussen, heel veel satire, zoals altijd. En stevige en goede live muziek van Annie. Mensen kunnen haar wellicht nog kennen van Lief, maar ze heeft nu een hele eigen band. Wij gaan de zon in. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Sport op Radio 1. Zometeen vanaf 3 uur. Maar ja, komt onderdoor. Nee, die komt er niet meer onderdoor. Het WK Schaatsen in Heer Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Het WK Schaatsen en het NOS Radio 1 Journaal. Zometeen vanaf 3 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ons cadeau naar een schone en stille Nederland. Kijk op e-laat.nl.